Goedenavond, ik ben Sid van Berlin en dit is het nieuws van NOS op 3. De ene na de andere regeringsleider meldde zich vandaag in Kiev. Ze kwamen vertellen dat ze achter Oekraïne staan in de ruzie met Rusland. Ook minister Hoekstra en premier Rutte. Zij hebben een boodschap aan Rusland dat met allerlei legers aan de Oekraïnse grens staat. Zouden jullie toch iets gaan doen eh, wat de strijd is met het internationaal recht... ...dat dan de reactie van het Westen heel stevig zal zijn. Morgen spreekt Rutte met president Zelensky. Oekraïne wil wagen... ...wapens van westerse landen, zodat ze zich kunnen verdedigen mocht Rusland binnenvallen. Of Nederland die defensieve wapens gaat leveren is nog niet duidelijk... ...vertelt correspondent Kiesja Hekster. Ze moeten nadenken over wat zijn dat dan, defensieve wapens. Zijn dat helmen, zoals de Duitsers hier naartoe hebben gestuurd... ...waar ze hier ook niet zo blij mee zijn? Of zijn dat misschien ook anti-tankwapens, zoals de Britten sturen? Die kunnen ze hier meer waarderen. Nou ja, ze zullen er morgen ongetwijfeld wel over spreken met Zelens... Die verwacht ik. Maar ja, of er iets uitkomt, moeten we afwachten. President Poetin zei vandaag dat hij hoopt dat er een oplossing komt die aan de eisen van Rusland voldoet. Hij wil garantie dat Oekraïne nooit lid van de NAVO wordt. Bij een ongeluk op de A28 zijn vanavond meerdere mensen gewond geraakt. Een spookrijder knalde frontaal tegen een andere auto aan. En daarbij zou ook een andere auto geraakt zijn. De snelweg tussen Wezep en het harde is nog steeds afgesloten. De politie doet daar nog onderzoek. Eén keer knipperen en je had hem kunnen missen. De langste bliksemflits ooit. Die is vorig jaar gemeten en die was te zien in de Amerikaanse staten Texas, Louisiana en Mississippi tegelijk. 768 kilometer lang en daarmee is het vorige record verbroken. Een schicht in 2018 in Brazilië die 709 kilometer lang was. Zulke lengtes zijn uniek, want normaal gesproken zijn ze niet langer dan 16 kilometer. Het weer nog, het blijft de komende uren droog en morgen een beetje hetzelfde. Wat regen, wat wind en 9 tot 10 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Car, and that's what you call art Fuck you and your friends that I'll never see again Everybody but your dog You can all fuck off Make no mistake, I don't do anything for free I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me in this attitude Where do you feel The warmth of my gratitude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 Yeah. Zijfers. Wheel, mm -hmm. wheel bad girl jij zit showt confidence, maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen fifty cent maar zo vangt me many Geen fifty cent maar zo vangt me many men. Geen, geen many men. Real, real bad girl jij zit showt confidence, maar ik laat geen sporen achter no evidence. Geen fifty cent maar zo vangt me many men. Geen fifty cent maar zo geen, oh, geen 50 cent, want ze so fuck met elke bulls. Ik kan prikken als ik wil, astrazenica. Stem AstraZeneca. met Monica, anders van met Latifah, Jessica of ze mommy Mami komt voor akara oh, Macaferli, hele lange toli. Heb wat zonder konie. Tee pakken M&M's voor vijftig cent. Real, real bad girl, jij ja, zit confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zoveel van mijn money men. Geen, geen 50 cent, maar zoveel van mijn money men. Real, real bad girl, jij ja, zit confidence, maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zoveel van mijn money men. Geen, geen 50 cent, maar zoveel van mijn money men.